Het is 4 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Japan is een autotunnel ingestort na een aardverschuiving. Er zou brand zijn uitgebroken en een onbekend aantal auto's zit vast in de tunnel. Over slachtoffers is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat in elk geval één vrouw naar het ziekenhuis is gebracht. Zij kon op tijd uit de tunnel ontsnappen. Volgens verslaggevers de brand in de tunnel en is er zwarte rook te zien. De ingestorte tunnel is ruim vier kilometer lang... en ligt ongeveer 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Minister Bussenmaker van Onderwijs sluit niet uit... dat de top van scholenkoepel Amarantis strafrechtelijk wordt vervolgd. Ze reageren in nieuwshuur op het uitgelekte rapport over de onderwijsgigant. Bussenmaker zegt dat de bestuurders een groot probleem hebben... als ook maar de helft van de beschuldigingen klopt...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 De chauffeur is volgens Omroep Brabant aangehouden. In de Zuid-Franse stad Zet zijn bij een ruzie over geluidsoverlast... twee mannen doodgeschoten door hun buurman. Twee mensen raakten gewond. De dader ergerde zich gisternacht aan de harde muziek van zijn onderburen. Om twee uur nachts schreep hij in. Hij stormde hun flat binnen en opende het vuur. Hij schoot twaalf keer.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 Frank van der Lende. Tweede uurtje van uh, Nachtbrakers Radio 1 en uh, mooie verhalen van, uh, van uh, mooie jeugdherinneringen. En ja, bij mooie verhalen is het fijn als je een lekker drankje hebt. Ik heb hier een, uh, een rood wijntje staan en ook nog de sherry die uh, Filemon had meegenomen. Filemon had het programma tussen uh, 1 en 3 op deze zender. En die neemt altijd een drankje mee. En uh, onder andere ook sherry dit keer. En, uh, en een rood wijntje ernaast, want daar hou ik heel erg van. En voordat ik naar de studio kwam was ik, um, was ik op een verjaardag... waar ze echt de wildste cocktails, mojito's maakten... Bloody Marys, whisky sours. Ja, echt, echt alles maar wat je kan bedenken. Sex on the beach. En um, nou ja, ik, ik heb natuurlijk even een stukje opgenomen dat ik een beetje dronk. What are you making, Luis? Mojito. Mojito? Mojito. En wat is in mojito? What's the de ingrediënten? ingredients? It's Bacardi. There's mint. is lime. is sparkling water. Hey, you got a lot of ice here. Yeah, a lot of ice. And a lot of uh, alcohol. <laughs> And a lot of alcohol, mate. Should we Cheers, sure, man. Cheers, man. On a mojito. Cheers. Cheers. Cheers. Ik heb het. Uh, ik heb het maar bij een uh, mojito'sje gehouden natuurlijk. Anders had ik hier nu stond dronken in de studio. Um, nu dus een lekker rood wijntje en een sherry naast mijn neus. En um, dat vind ik, vind, vind ik goed bij de nachtpassen. En uh, voordat, ik, uh, voordat ik naar de studio ging, ook, had ik een poll gedaan op Facebook. Je, je kan me vinden op facebook.com slash en nachtbrakers. En had ik uh, ja, de, de mensen op Facebook gevraagd wat zij het liefst drinken. En uit die poll kwam toch wel weer dat bier gewoon het meest favoriete drankje is van de mensen. Zijn, uh, nou ja, de merendeel, het merendeel van de stemmen is gewoon op bier gekomen. Daarnaast één rode wijn en één uh, whisky slash vodka. Dus de wat uh, bijzondere drankjes. Mijn vraag aan jou is uh, voor dit uur. Wat drink jij het liefst? Is het zo'n ingewikkelde cocktail dat je toen net hoorde? Zo mag je het dan? Of uh, wil je ook gewoon lekker een biertje? Zoals bleek uit uh, de Facebook poll. Laat het me weten 0800 1121. Ook als je een heel, als je een heel raar favoriet drankje hebt. Hè? Misschien drink je wel heel graag sider. Vind, vind ik ook heel lekker om te drinken. Of, uh, ja, wat heb je nou nog? Hele rare cocktails. Laat het me weten, 0800 1121 En uh, misschien ontdek ik wel een nieuw drankje door jou. Mailen mag ook, nachtbrakers.bnn.nl Zometeen bel ik met Cuno uh, van het Hof. Cuno van het Hof is wijnexpert. En ja, die heeft natuurlijk ook wel weer verstand van uh, goede drankjes. Drankjes die je misschien het beste in de nacht kan drinken. Ik ga het hem allemaal vragen. Maar eerst de plaat die heel goed bij dit onderwerp past. Dit is ub 14 met Red Red Wine. Nee, nee. Nog een slokje rode wijn. <laughs> UB40, red, red, wine. Ja, ik zei het al, Cuno van het Hof, mocht ik bellen zo, uh, mag ik bellen zo midden in de nacht. En Cuno uh, van het Hof is wijnexpert en schrijft onder andere ook voor de wijnalmanak. Uh, en uh, ja, eigenlijk de man bij uitstek om eventjes te bellen zo midden in de nacht. Wat nou het beste is om te drinken nu. En uh, wat, ja, ook wat zijn favoriete drankje is. De morgen kan je bijna zeggen. Hè? Ja, kan al, we gaan dan naar de morgen toe inderdaad. Um, ja, even met die eerste vraag. Wat kan ik het best drinken zo midden in de nacht, bijna ja. naar de ochtend toe? Ja, ja, ik heb eigenlijk... Ik kom bijna met een beetje met een standaard, uh, standaard uh, oplossing hiervoor. Die uh, kost een beetje, maar... Uh, het er in ieder geval voor dat je de hele nacht doorgaat, en dat is champagne. Het, het klinkt heel stom en het klinkt heel duur, maar het is echt waar. Je kan het. Er kan je mee opstaan, s ochtends vroeg, je kan je tanden mee poetsen, je kan je ontbijt mee doen... ...je brunch, je lunch, je diner, en daarna gewoon de hele nacht doortanken. Is dat zo'n zo makkelijk drankje dan? Ja, het is met name heel erg uh, zuiver en heel schoon. En uh, het grootste probleem van. Uh, of nee, laat ik het zo zeggen. Als jij problemen krijgt met wijn. en dan uh, moet je denken aan de volgende ochtend als je net iets te veel hebt gedronken. Uh, dat zijn de, de, de onzuiverheden die in een wijn kunnen zitten. Dus uh, laat ik het zo zeggen. als je praat over de hele grote industriële wijnen. die in, uh, bijna in fabrieken in, in Australië of in Zuid-Afrika. Of, of weet ik veel waar worden gemaakt. Uh, dat, dat zijn wijnen die niet altijd zo heel schoon zijn. Nee. Uh, en juist van dat uh, niet zo hele schone uh, kan je nog wel eens hele zware kop aan krijgen. En nog erger, uh, het gaat je op een gegeven moment tegenstaan. Of misschien is dat wel weer heel goed, maar het gaat je ja. tegenstaan. Dus heb je drie glazen op en denk je, je eet je, dan houden eens een keertje wat anders. En met een mooie champagne is dat eigenlijk nooit het geval. Ja, want je hebt natuurlijk ook een champagne ontbijt. En je hebt natuurlijk ook, je ziet nou, er vaak mensen, inderdaad, wat je zegt, bij de lunch champagne al drinken. Dus dat is eigenlijk een drankje wat altijd kan. Kan altijd, alleen je loopt erop leeg, dat is een beetje een nadeel. Ja, omdat het zo duur is. Flink gekruit kan meenemen. <laughs> Hoe, uh, wat is jouw lievelingsdrankje? Nou ja, ik, ik uh, dan kom ik weer met het standaard champagne, drink ik wel heel graag. Uh, maar ook ik heb een, uh, een, een redelijke limiet op mijn uh, bankrekening. En dan uh, kom ik in de, uh, de wat, wat mooiere wijnen, zeg maar, die ik koop bij de, bij de uh, Wijnspeciaalzaken. En dat kan eigenlijk overal vandaan zijn. Het hangt heel erg van het moment af. Maar als je een keuze moet maken, als je dan zegt... Ik geef je gewoon even een paar... Dus bier, wijn, champagne, cocktails, whisky of vodka. Nee, buiten kijf, wijn. Wijn, ja? Ja, bier drink ik per definitie niet. Dat vind ik, nog heel een van boeren. En dat zijn ook van die hele vieze boeren. daar word ik niet goed van. Cocktails drink ik eigenlijk heel zelden. Gin Tonic uh, wil ik nog wel eens drinken. Uh, maar dan ben ik uh, na, na drie Gin Tonics lig ik uh, gestrekt achter de bar. <lacht> ik heb ook zin in. En dat neigt misschien de... qua smaak wel een beetje naar champagne, Gin tonic, toch? Fris? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je daar associatie mee hebt. Het ja. is wel frissig, wat, wat zure zitten erin. Ja, ja dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. Maar goed, de, de bubbel zit er niet in, hè? Althans, die is bijna niet meer aanwezig. Nee. En wat raad je dan aan, uh, want het is, is 2 december, het is net de, de feestmaand is begonnen. Raad je dan ook een champagnetje aan voor tijdens uh, Sinterklaas en Kerst? Of zeg je dan blijf dan bij de traditionele rode of witte wijnen? Nou, laat ik zo zeggen. Ik, ik, ik weet hoe het consumptiegedrag in Nederland is van de, uh, voor wat betreft champagne, dat is, is relatief laag. Uh, dus ik kan hier wel heel stoer gaan lopen zeggen van hé, hey, ga je lekker het hele jaar door champagne drinken, doet toch helemaal niemand. Maar we kunnen misschien een uh, lans breken voor de champagne hier, op Radio 1? Ja, ja ik ben er helemaal voor. Ik bedoel... Uh, je hebt toch ook wel goedkope de... champagne, althans minder ja, dure? Ja. ja, de Lidl, als ik me niet vergis, of de Aldi, biedt een champagne aan voor 10 euro. Nee, echt. Ik denk dat je nog niet eens je grootste puntje ermee wil, uh, wil schoonmaken. Oh. Uh, het is niet te zuipen, denk ik hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb wel eens dat soort champagnes geproefd. En dat valt over het algemeen heel zwaar tegen. Uh, maar voor rond uh, 4, 5, 6, 27 euro heb je een, uh, heb je een, een redelijk goede champagne. Ah, ja, dat is toch wel duur. Dat is toch 20 ja, euro duurder dan een goede fles wijn, bijna. Ja, ja, ja. ja. Maar nou, gaan ja, we, dat dus echt... niet, we gaan dat dus niet drinken tijdens de kerstdagen, denk ik. Behalve de mensen met heel veel geld. Ja, nee, dan uh, ga je lekker. Uh, ik zou zeggen, begin. Uh, zo zeg maar rondom uh, uh, Sinterklaas met wat, wat lichtere wijnen, uh, want je moet het natuurlijk nog die hele maand uh, doordenken. Ja. Uh, dus dus houd het op uh, uh, lichte Sauvignon Blanc, uh, wat lichte witte wijnen uit uh, Italië. Oostenrijk doet heel mooi werk met de Grune Veldlinder bijvoorbeeld. Uh, dat is over het algemeen ook niet zo heel hoog op alcohol, dus daar kan je... Nou ja, een, een flesje uh, zit er al gauw in. Uh, en, en licht rood. En dan mag je naar de kerstdagen mag je wat zwaarder. Ja, lekker. Aan de Ronus. bijvoorbeeld Coturones uit het zuiden van Frankrijk. Uh, een mooie Bordeaux. Oeh. Heb je tegenwoordig ook al van rond een tientje. Uh, maar ook Zuid-Afrikaanse uh, wijnen zijn er al van, van, vanaf, vanaf uh, 7, 6, 7, 8 euro. Die gewoon echt heel goed bij een goede uh, kerstmaaltijd uh, passen. Ja, en dan mag je uiteindelijk toch bij uh, oud en nieuw die champagne drinken. Ja, en uh, dan komt hier de gouden tip. Uh, meeste mensen krijgen altijd hun champagne. Uh, en dat zijn dan over het algemeen uh, zijn dat champagnes die niet al te duur zijn. Die krijgen ze dan in uh, december, vaak in het kerstpakket. En dan denken ze van, ja, wat moet ik daar nou mee? Ik ga het niet nu opdrinken. Vervolgens wordt hij in de meterkast gezet. al naast de cv-ketel. Hij wordt vergeten met oud en nieuw. Want dan beginnen ze meestal rond een uur of vier tijdens het bakken met een uh, paar biertjes. Uh, dan tanken ze door op het, uh, wat wijn. En dan, oh god, we moeten nog vuur, vuurpijlen afsteken. Waar is die fles champagne? Oh shit, het staat niet koud. Vervolgens blijft hij nog een jaar in die uh, uh, kelderkast staan. Uh, of in die meterkast daar naast de cv-ketel. Dat jaar daarna gaan ze hem openen. En dan valt hij tegen. Want dan is hij nou ja, gewoon niet met zuipen. En dan zie je wel, ik hou niet van champagne. Ja. Dus je, je moet je hem meteen koud, koud leggen eigenlijk, is jouw meteen tip. Meteen koud leggen. En uh, eigenlijk gewoon binnen, nou ja, twee, drie weken opdrinken. Ja, drink smakelijk deze, deze maand, uh, de Cuno. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. En dankjewel dat, dat je... Dat so Ja, dank je dat je nog bij Alice al midden in de nacht. Cuno van het Hof, wijnexpert. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Too late What would you say What would you say What would you do I built a high Became one with the bees But we fell like rain Petjes van Toedor Cinema Club schallen door je, door je radio. En je hoorde San. De sun. Het, uh, mijn vraag die ik aan jou had was... Uh, van wat drink jij het liefst zo midden in de nacht? En eigenlijk voornamelijk alcoholische drankjes. Bier, wijn. Van ingewikkelde cocktails bijvoorbeeld. Maar ik hoor jij me wel een beetje op een idee gebracht. Want ik heb uh, tijdens Toedor Cinema Club ook even een kopje koffie erbij gehad. Want ik moet wel natuurlijk een beetje scherp blijven. Want jij drinkt het liefst koffie, hè, s'nachts? Uh, zo laat op de ochtend. Laat op de ochtend of ja oh, voor ja, mij laat in de nacht, hè? Vroeg in de ochtend of laat in de nacht? Vroeg ja, Nee, ik combineer het even. Want jij, jij, drinkt, uh, jij drinkt gewoon een lekker kopje koffie nu, maar dat is niet zo ja, heel handig. Ja, is ook hoor, uh, s'nachts ook. Maar het is kwart over vier dan en wil je niet gaan slapen ja. dan? Nou ja, ja, slapen dat uh, doe ik toch wel. Oké, okay. maar dan is, uh, koffie. Dan kun je beter een kopje, een kopje thee drinken is al beter, denk ik, of, of een glaasje water. Nou weet je, ik, ik heb zo'n volautomaat die uh, zo'n ding wat bonen maalt en zo. En ik uh, geloof dat ik op 10 bakken, 12 bakken per dag zit. Zo, dat is best wel veel koffie. Ik heb er geen last van. Maar uh, drink je, drink je, wat is jouw favoriete alcoholische drankje dan? Eh, uh, was, eh, uh, bier. Ja. Ik, eh, uh, nou ik uh, drink al 6 jaar niet meer. Oh, hoezo dit? Ja, ik had last van een klier. De alvleesklier, die begon te klieren. <laughs> maar omdat, omdat je zelf al dronk? Of om, om door de alcohol of gewoon een combinatie ja, met dat, van... Ja, dat, dat kan behoorlijk pittig zijn. Dan lig je twee maanden plat aan de, uh, de morfinepomp Omdat het zo, zo pijn deed. Ja, behoorlijk. Dat, uh, dat moet dan uitzieken. Uh, uh -huh. En uh, ja, dan lig je dus in het ziekenhuis. Ja. En dat was dan de reden om nu meer meer, uh, geen, alcohol, drinken. geen alcohol meer drinken? Dan mag je, als je in het ziekenhuis ligt met een uh, alvlees, die ontsteking, dan mag je helemaal geen, uh, geen vocht, uh, uh, helemaal niks, uh, geen water, niks. Je krijgt uh, voeding via een, uh, via een buisje door je neus. Oh. Wow. Ja. Dus Daar ben je mooi klaar mee. Ja. Maar dus daarom is nu je favoriete drankje koffie. <laughs> ja, ja. En heb je nooit zin om dan een scheutje, wat kan je erin gooien, kalua of, of Belize ernaast? Uh, nee, Maar ook omdat het echt niet meer mag? Als ik, uh, als ik wijn ruik bijvoorbeeld, uh, dan, dan word ik al misselijk. Heb je zo'n aversie tegen alcohol gekregen, omdat je ermee moest ja, stoppen drinken? Ik, uh, ik zag vanavond iemand die had een uh, fles Kaapse Pracht gekregen. Nou, <laughs> het is een wijn van 1,89. Ik uh, word al misselijk bij het <laughs> idee. Uh, dat, uh, <laughs> maar van een, goede, van een goede wijn ook? Hoef je gewoon niet meer te hebben? Nou, ja, ah, nou, ik, ik heb wel uh, wijn gedronken, maar uh, ik heb geloof ik één keer een echte uh, goede fles uh, Firefly uit Zuid-Afrika. Uh, ik wil geen reclame maken, maar het is een onbekend merk. Ja, het zegt mij ook helemaal niks. Uh, Eén uh, keer uh, een hele lekkere wijn gedronken maar voor de rest van het zuurbocht. Ja, ja. Een gewoon een biertje op zijn tijd. Ja, maar iets te veel. Maar je, je kunt er een ontsteking door krijgen. Maar dan moet handen. je toch wel heel veel drinken, wil je er een ontsteking van krijgen? Want ik drink ook wel eens een biertje en ook wel eens een mojito of een cocktail of wat dan ook. Ja, maar, maar ik je heb hebt natuurlijk ook uh, aanleg, uh, erfelijke aanleg. Kijk, Ik heb het diabetes aan overgehouden. Dat is natuurlijk niet mooi, want uh, nee. in die alflesk die zit uh, zit insuline. En uh, dat ben je nou kwijt. Uh, je lichaam eigen insuline, dus je moet ook uh, spuiten. Dus je zelf gewoon suikerziekte gedronken? Ja, ja, ja. Maar dan moet je toch heel veel drinken wel, Igor? Nou ja, vijftien uh, jaar uh, bijna elke dag uh, wat uh, wel aardig wat denken, ja. Maar wat is het aardig wat drinken dan? Uh, op het laatst uh, dronk ik tien halve liter per dag. Ja, maar dan, ben je, dan ben je, kan je toch gewoon van verslaafdheid spreken wel? Ja, natuurlijk. Een alcoholist. Ja. Maar dan is het wel, uh, dan word je eigenlijk tot de orde geroepen door je uh, lichaam. Omdat je af is je wordt ging ontsteken. In een keer, uh, ja, je wordt in één keer hartstikke ziek. Je krijgt heel veel pijn. Het is echt uh, een afschuwelijke pijn. Vergelijken met de blinde duimontsteking. En ah, dat uh, twee maanden lang. Ja, want de blinde darmontsteking is zo weer weg. Maar Althans, als je ja. hem eruit laat halen. Maar dit is dan wel heel pittig. Maar dat heeft je wel aan het denken gezet. En je mag waarschijnlijk ook nooit meer alcohol drinken. Nee, nee, nee. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, dan... Uh, ten eerste, dan val je natuurlijk terug. Dat is uh, subiet. En uh, ten tweede, dat, je lichaam kan er niet meer tegen. en Dat kan weer opnieuw chronisch worden. Ja. En er zijn dus... Uh, uh, nou, mensen met een pancreatitis die gewoon doorgaan. Twast door de pijn heen. Maar dan, dan drink je jezelf dood, toch? Eh, uh, ja... Dan heb, uh, heb je geen leuk leven. En uh, je, hebt niet, nee, dat, uh, je hebt niet veel vooruitzichten dan. Maar heb jij dan nou nu wel, omdat je dus verplicht moest stoppen.? Want ja, als je 10,5 liters per dag drinkt. wat je zei ook, dan ben je gewoon alcoholist. Je hebt verplicht moeten stoppen. Heb je dan nu niet meer zin ook in bier? Nou ja, je hebt uh, natuurlijk alcoholvrij bier. Drink je dat? Malt. Ja, dat drink ik wel. Maar dat is toch de helft niet zo lekker van een echt bier? Uh, als het goed koud is dan, valt het wel mee. Oké. Okay. En, en... Maar uh, voornamelijk koffie dus. Ja. Maar dat is ook niet goed als je dan weer daar 10, 12 koppen per dag van drinkt. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. <laughs> <laughs> Ik uh, nou, s ochtends drie en smiddags uh, middags nog twee en eh, uh, s'avonds uh, nog uh... Nou, dan kom je toch bijna op, op tien uit hoor, als je er zelfs ook nog twee of drie drinkt. Ja, nou goed. Ja, maar lekker, ja, het is veel minder, minder erg dan, uh, dan, dan, dan, dan zoveel bier. Zeven bakken koffie, acht bakken. Ja. Nou, ja. Wat stel nou dat je, uh, want je mag dus geen alcohol meer drinken, uh, omdat je, nee, dan, dan gaat het niet goed, dan val je terug en het is funest voor je lichaam. Stel dat je nou nog één drankje ooit mocht drinken. Welke zou dat dan zijn? Eh... Uh, een, eh... Uh, een en wat is dat? Een soort uh, anijsdrank. En geen bier? Want je, was, je vond bier zo lekker? Uh, ja, maar, uh, ja, maar mag... dan, uh, dan in de Provence op een uh, terras. Oké, okay, maar wat, en dat, dat anijsdrankje wil je dan het liefst? Als je dan één drankje nog ja, mag drinken? Ja, op een terras in Frankrijk. Dat zou de ideale situatie zijn om nog één keer ja. een alcoholisch drankje te drinken. En dan uh, nooit meer. Nee, nou ja, misschien... Maar dat... Uh, <laughs> Dat gebeurt dus niet. Hoe oud ben je, Igor? 41. Oké, okay, dus ja, als het goed is... Ik dan, ben op mijn 35 moeten stoppen met uh, dat uh, gedenk. Ja. Gezuip. Wel, wel zonde, want je moet als het goed is nog wel. Uh, je bent op de helft ongeveer van je leven. Ja, nou ja, in 2013 uh, ga ik ook niet meer roken. Dus uh, dat houdt ook op. Geheel onthouding. Ja, nou ja, het is wel, dan ben je wel een stuk gezonder, denk ik. En niet meer drinken, en niet meer roken. Ik hoop het. Ja. Nou ja, sterkte met het, uh, met, uh, met het stoppen met roken, maar ik ook... Ik heb er uh... geen sterkte van nodig. Nee? Ja, roken wel, maar ja. dat, dat drinken, dat, dat, dat ligt zes jaar achter me. Ja, dat heb je nu wel onder de knie. Dat is wel gelukt. Ja. Nou ja, zet hem op in 2013 met stoppen met roken en blijf van de alcohol af, zou ik zeggen. Ja, ik wens iedereen ook sterkte die er ook moeite mee <laughs> ja. heeft of had. Ja, dankjewel Igor dat je belde. Okay, naar graag 0... yes. Jij kan ook bellen, hè. 0800-1121. 0800-1121. Wat is jouw favoriete drankje? En misschien is dat ook wel koffie geworden, want uh, Igor die, uh, die raakte verslaafd aan de alcohol. Want het gaat eigenlijk om een alcoholisch, uh, alcoholisch drankje. Maar als dat niet meer kan, zoals bij hem, dan, uh, dan moet je overschakelen op iets anders. En dat was koffie bij Igor. Vorige week waren de mannen van Kensington hier te gast in de studio. En uh, toen werd er ook gedronken, vooral rode wijn. En toen speelden ze natuurlijk ook... Uh, ja, muziek, want het zijn muzikanten. En um, de, dit speelde dus ze. We are the young, live hier uit BNN Nachtbrakers. Take me down the road Take me where you need me to Well, hold their arms Hold me like they love me Call down they'll take it all quickly to abandon call. enough is there ever enough is there ever enough is there ever enough to ...naar Radio 1 Nachtbrakers voor BNN... ...en het gaat over uh, wat jouw lievelingsdrankje is. Wat drink je nou het liefst zo midden in de nacht? Uh, ik had het toen net al over cocktails, verschillende cocktails... ...en uh, een vriend van mij is cocktailmaker bij Bak, bakrestaurant... ...en zijn naam is Piet. Piet, goeienacht. Goedenavond. Dat ik je even mag bellen zo midden in de nacht vind ik heel fijn. Uh, jij bent, nee, met de cocktailshaker... ...althans, ik zie jou vaak met cocktails in de weer achter de bar... ...wat is, wat is jouw eigen lievelingsdrankje? Het hoeft niet per se een cocktail te zijn... Uh, nou, ik hou zelf ook al van een cocktail en ik, uh, mijn favoriet is denk ik toch wel uh, Tom Collins. Tom Collins, wat krijg ik dan? Tom Collins is eigenlijk uh, heel simpel. Het is uh, gin met uh, citroensap en een beetje suikerwater. En uh, een klein beetje soda, ook wel spaarrood. En die is ooit bedacht door Tom Collins? Hij ja, precies. Ja, er zijn meerdere legendarische verhalen over, over de cocktail. Er is inderdaad iemand die het heeft bedacht, Tom Collins. En het is ook zeg maar een, een, een verhaal over een soort van een smoesje om het huis uit te gaan. Dat mensen Tom Collins gingen zoeken. En dat, dat dan. Uh, ja, gelijk stond aan zeg maar, dat we gewoon gingen drinken. Oh, wat grappig. Ja, en, uh, en het is ook nog heel lekker, dus vandaar. Uh, ja. wat, uh, wat, want jij bent dan uh, cocktailmaker, shaker, hoe je het ook wil noemen. Wa waar moet je rekening mee houden met, met een cocktail met een goede cocktail? Uh, ik denk dat het uh, belangrijk is dat zeg maar, het een beetje hetzelfde als met uh, banketbakken. Dat je gewoon goede maten aanhoudt. Dus zeg maar, het ziet er natuurlijk heel cool uit om zeg maar, uh, overal een beetje van dit en een beetje van dat erin te gieten. Een beetje nonchalant. Maar, ja, dat ziet er inderdaad heel cool uit. En uh, dat valt toch wel tegen in de, in de realiteit. Het is toch wel heel erg handig om gewoon uh, met een maatbekertje of met een jigger, dat ziet er dan nog wel iets toffer uit. Dat is zo'n metalen dingetje. Zo'n lange lepelachtig iets. Ja, gewoon een, een klein maatbekertje waar je gewoon de verschillende... waar je zeg maar op de, uh. op de milliliter uh, uh, exact kan uh, meten hoeveel je overal van in doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dus wat zij met bak ook omdat we dan een restaurant zijn, vind ik het natuurlijk heel leuk om met verse spullen te werken. Dus als er, zeg maar, staat van... Uh, je moet uh, citroensap doen... dan zou ik zeker aanraden... wel verse citroensap te gebruiken. Of verse limoensap, of uh, dat soort dingen. In plaats van uh, uit het flesje. Dat je het dan dat, even iets specialer maakt. Ja, en gewoon frisser En gewoon lekkerder, zeg maar. Want je proeft echt wel, uh, echt wel verschil. Zeker omdat zuur... gewoon een heel groot deel van de, de meeste cocktails is. Is het wel de moeite om dan... Uh, gewoon verse uh, sap te gebruiken. En ik heb ook wel eens jou een cocktail zien maken. En nou ja, dan ben je inderdaad ook met zo'n shaker in de weer wel. Dat je het zo allemaal met een glas erbij gooit en dat je druk aan het shaken bent. Maar dan top je het ook wel eens mooi af met een kerstje of met een bloemetje ook al eens. Wat is daar het idee van? Is dat echt voor het oog alleen maar? Of zit er ook nog smaak aan? ja uh, nou je kan het in de kerstjes, en we doen inderdaad ook veel met bloemen, die kan je gewoon opeten. Maar dat is wel voornamelijk ook voor het oog. En uh, als het er extra feestelijk uitziet, dan smaakt het ook extra feestelijk. Dat is een beetje de gedachte erachter. En ja. dat is ook wel, met eten is dat zeker zo, zodat het er lekker uitziet dat het ook vanzelf lekkerder smaakt. En dat uh, hebben we eigenlijk, nou dat is eigenlijk met cocktails ook wel zo. Als je gewoon cocktail in een, in een saai glas krijgt zonder ijs, nou zonder ijs is sowieso... IJs is een heel groot bestanddeel trouwens, hè? even ja. daarop, want ik zie ook ja, al druk in de weer en dan met, met, dat je ook echt van die flinke hoeveelheden ijs erin, en wat is, wat is daar dan het belang van? Het idee van, nou ijs, zeg maar, cocktails zijn gewoon het lekkers dat ze ijskoud zijn, en het idee van dat je heel veel ijs doet, zeg maar eerst doe je ijs in je shaker en dan maak je je cocktail net door het te shakeren en dan gooi je dat ijs weer weg en dan doe je ijs in je glas. En uh, weer vers ijs en dat heeft ermee te maken dat het dan is het op zijn alle koud natuurlijk en als je heel veel ijs bij elkaar doet dan smelt het niet zo hard en dan krijg je minder smeltwater in je cocktail en dat, uh, dat is het lekkerste want ja. en het gaat gewoon om dat je gewoon een ijskouder lekkere cocktail hebt met uh, verse smaken en niet met uh, dat het niet waterig wordt en als je zeg maar een cocktail in een glas maakt met ijsplontjes erin dan smelt die ijsplontjes heel snel omdat je er allemaal warme drank bij hebt en dat, uh, dat wil je eigenlijk gewoon niet. En die ijsklontjes in de cocktail met een kerstje en een bloemetje erbij... Uh, maakt dan eigenlijk het hele verhaal rondom een cocktail af? Ja, precies. Hij moet gewoon lekker koud zijn. Je moet hem goed mixen, goede smaken bij elkaar uh, bedenken. Of vanuit een boekje halen natuurlijk. Ja. En uh, dan moet je hem een beetje feestelijk aankleden. En dan uh, kan het eigenlijk niet meer misgaan, denk ik. Is er nog een feest, uh, feestdagcocktail, dus die we met Sinterklaas en, Sinter en, en Kerstveel gaan drinken? Uh, Welke gaat het worden deze december maand? Ja, nou ik zou gewoon inzetten op uh, Tom Collins om gewoon, uh, als het een feestelijke uh, cocktail is, die je uh, zeg maar zelf wat zuur of wat zoeter kan maken. Dus voor iedereen, uh, die voor iedereen uh, lekker is. Kan ik het receptje of, uh, even op mijn Facebook zetten van uh, de Tom Collins? Ja, dat kan je, dat kan je zeker doen. Tom. Ik kan je zo wel een receptje doorsturen. Ja, doe dat even. En dat is dan, uh, wat het is, gin met wil... suikerwater en citroen. Ja, en een klein beetje soda. Bam, we hebben hem. Dankjewel, Piet, dat ik je zo midden in de nacht mocht bellen. En uh, ik drink nog een rood wijntje hier in de studio. Neem jij nog een, een Tom Collins? Zeker, dat ga ik even doen. <laughs> Fijne nacht, <laughs> jongen. Ja, cool. Doeg! Doeg.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 Starship Met nothing's gonna stop us now. Radio 1, BNN. Nachtbrakers. En het is zoals elke week tijd om even naar de bar te gaan. De bar waar mijn collega's en vrienden zitten. En die meepraten over het onderwerp van vannacht. En dat onderwerp is vannacht jouw favoriete drankje. Boy's bar. Ramon. Drank. Rode wijn. Ik had zo lekker. Gewoon een goede rode wijn. Een goede rode wijn. Ja. ook? Het ligt er een beetje aan wat je eet. Maar een Rioja, Spaanse. Ben je mm. kenner? Nee, maar ik doe wel alsof. <laughs> nee, je vind dat heel moeilijk. Maar ik, vind, ik heb wel interesse inderdaad. Als je dan eenmaal gaat proeven wat er in rode wijn zit, dat je de rode bes proeft. Of dat je een padenstal ruikt, vind ik dat wel fascinerend. Een rode bes. Maar drink je ook graag rode wijn als je niet aan het eten bent? Ja, en dan gewoon wat, wat, wat lichter, wat soepeler. Ik pak het direct mensen uit het zuiden, want dat, dat ben jij, dat die ja. meer met wijn hebben. Ja, dat klopt. Ja ik uit je zij. Je hebt je ook wijn drinken. Ja, ik drink gewoon nooit bier. Ja, oh, okay. ik... ja, daar, word ik, daar word ik even stil van. Ja. Wil je nog meer vertellen? Vinkt ja, wel wijn? Ook rood, of ook wit of... Ja, inderdaad, wat het beste bij het eten past. Zoet wit. Hou jij van zoete witte Zoet... wijn? Nou, Met in de zomer op het terras wel weer. Maar niet dat ik even een flesje zoete witte wijn op trek. Nee, nee, dat niet. Nee, maar het liefst ga ik toch naar iets sterkers. Is goed is goed worden. Als je nou echt in een kroeg staat en je gaat echt, je bent van plan om enorm te gaan coma zuipen. Drink je dan ook echt wijn? Nee, dan drink je whisky. Nee, dat ik... <lacht> nee, je Valt dat dan... even tegen? Nee, maar met wijn vind ik ook, met wijn ben ik na een paar glazen ben ik daar echt heel erg klaar mee. Dat kan ik niet de hele avond drinken. En dan ga je ook over op iets sterkers of no, op bier. Bier. Wat drink jij? denk je vooral bier dan? Ja, bier. Maar dat is ook seizoensgebonden, want in de zomer drink ik uitsluitend prozeepier. bier? Een ja, meisje. Oh ja, dat is waar. Dat, dat vind het. ik appelsieder heel lekker. Ja, ook. Dat is ook een dat meisje lekker in de zomer. <laughs> of limoncello. Ja, een beetje meisjes, over die weerskling, ook. Het liefst heb ik gewoon altijd whisky, maar dat kan niet altijd. Nee. Nou, ik ben een echte bierdrinker. Ja, ik ben ook, ook helemaal, helemaal geen kenner, want ik vind speciaal bier eigenlijk niet zo lekker. Het liefst gewoon echt van het, van het lekker, lekker Heineken of Amstel, dat je er gewoon lekker 20 in je nek kunt doen. Ja. En, uh... ja. Dus maar lief, ik heb de, toch wel... Ik heb van de 50 pinten wit. Oh, maar Marco, jij dan? Ja, bier ook. En uh, ja, als ik... Als ik gewoon speciaal biertjes vind, ik ook wel lekker. Gewoon carmelite of zo, dan kan je er twee op en dan loop je ook gewoon niet meer recht. Of lashouf, ja. heb je wel eens lashouf? Ja, de Ardenne is ook super lekker. Ja, dat is super lekker, maar ja, uh, ja of speciaal biertjes. Of als ik gewoon echt uitga, dan op een gegeven moment gewoon over op de shotjes. Gewoon het liefst tequila of de andere tequila oh, te Pasco wow. en Sambuca door elkaar hang. Tequila vind ik zo fijn. Ja, maar het is toch altijd dat moment dat je weer denkt: ja, ik heb er zin in. En de volgende ochtend denk je toch weer. Nooit meer tequila. <laughs> ik denk helemaal nooit. Ik, heb. ik denk dat ik het eerste slokje heb oh, nee. helemaal geen zin oh, nee. in. Als ik, als ik vier biertjes op heb en er komt iemand naar me toe. Zullen we tequila doen? Dan ren ik naar die bar. Ja, ja, ik ja. Van Dommels krijg ik hoofdpijn. Dat is Echt een... waar? Ja. Ik heb me dat een keer laten uitleggen bij iemand die er verstand van heeft. En uh, die zei, dat is onzin. Dan kom je gewoon in... Die, die Dat zijn tenten dan waar ze het glas gewoon niet goed spoelen. Of, uh, ja. Er bestaat geen bier waarvan je hoofdpijn krijgt. Ja, tenzij er drinkt en citroen in je ogen spuit, dan heb je daar kans op, maar van bier krijg je geen hoofdpijn als je uh, het in normale hoeveelheden drinkt, welk merk het ook is. Nou, dat ja, weet ik niet. Ik vind Martini trouwens ook heel lekker. Die toren. Ook? <lacht> maar ook Martini, maar dan wel met een olijfje, want dat staat zo chic. Oh ja. Dat, weet je wie het ook altijd dronk? Nou, vertel. Charlie Kroen, Nou, daarom ja. doe ik dat ook. Maar is het wat, wat smaakt? Denk ik. heb dat nooit gehad. Ja, ik hoor wel eens van mensen dat het smaakt naar nagelak remover, maar dat <laughs> ja. nou, denk de ik zelf wel weinig. Ja, ja, ja. Zo, so, Piang Ju. <laughs> ja. Dat was echt mijn uh, Piang Ju. Ik was ooit uh, was een personeelsfeestje. Kwamen in, uh, in de Grand in Amsterdam, zo'n hele luxe hotel. En toen uh, had iedereen eens een hele coole bestelling: champagne dit nou doe mij maar een pisang choux. Mm -hmm. Toen ging ze ook vers sinaasappels persen en zo, en dat was een hele goede En een banaan. banaan. Ja. En heel veel alcohol. Maar het was wow. echt, echt super lekker, maar daar ben ik helemaal vanaf. Je hebt het een keer goed moeten te kosten uitvang. en dan... Uh... Ja, ja, maar dat is het erger nog. Dat was altijd heb, bij drank. Ik bleef slapen bij een ex-vriendinnetje. Toen had ik dus pisang op, ik had blue curacao op. Al die kleuren door elkaar. Passoa. Ja. En uh, nou, toen had ik een wit combertje aan. Ja. En die lag op een nachtkastje. En ik kan nooit mijn lang ophouden. Dus het spoot eruit over mijn witte jasje. En het heeft alle kleuren. Oranje, groen en alles wat er... goeie, de goede drankverhalen over nou ja, je favoriete drankje. Maar ook het gevolg van als je net even iets te veel van je favoriete drankje drinkt. Deze man hield ook wel van drinken. Johnny Cash. Johnny Cash. Hey, get rhythm. When you get the blues. Come on, get rhythm. When you get the blues.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 Get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes. And get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on my shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, You mighty little boy to be a working that way. He said, I like it with a big white grin. Kept on a popping and he said again, Get a rhythm blues blues nickel lekker toch country zo midden in de nacht Johnny Cash met get the rhythm Elke week in, in nachtbrakers hoor je de actuele plaat. Een plaat die ik dan uitkies bij iets wat deze week is gebeurd. En uh, deze week was het, uh, was het goed nieuws voor de studenten. De uh, staatssecretaris wacht gelukkig niet totdat uh, de wet is afgeschaft. He, dat moet ik weer met een wetsvoorstel, want dan zijn we een half jaar verder. Dus die zegt vooruitlopend erop, hogescholen, universiteiten. Regel je systemen nu zo in dat je heel snel boetes die al betaald zijn, weer terug kunt geven. En zorg dat dat als het even kan, allemaal de komende weken gebeurt. Nou, uiterlijk 1 december moet het hele circus achter de rug zijn. Nou ja, en dat, uh, dat hele circus is achter de rug, want uh, afgelopen woensdag was het zover. Iedereen die zijn lang boete al had betaald, of een deel daarvan... die heeft uh, eindelijk zijn gestorte geld teruggekregen. En het is best wel grappig, want dan heb je eigenlijk je dacht van, op, ik ben het geld kwijt... heb je gewoon 3000 euro gespaard... Want uh, die, die boete moest je dan betalen als je vijf jaar aan dezelfde studie studeerde. En uh, als je dan nog langer studeerde, dan kreeg je dus die langstudeerboete. 3000 euro. En uh, deze regel werd dus ingevoerd door het vorige kabinet. Nou ja, verkiezingen natuurlijk geweest. Nieuw kabinet en die zeiden van, weg ermee. En uh, nou ja, mooi. Uh, 3000 euro, een soort van gespaard. En uh, een mooie overwinning voor de studenten. En uh, ja, ze kunnen hun favoriete drankje nu gewoon gaan drinken, want... Als je 3000 euro hebt gespaard, man, wat kan je veel biertjes drinken of wijntjes. En speciaal voor, uh, voor hen Fits and de Tantrums met uh, Money Grabber. Dus als het ware een beetje gedaan. send a tantrums, money grabber, voor de studenten die hun geld woensdag allemaal weer terug hebben gekregen. <laughs> misschien wel 3000 euro. Het is tijd voor het uh, meest liefdevolle item wat er denk ik op Radio 1 is. En dat is mijn nachtbraakverslaggever Joris. Joris gaat elke week op pad en dan gaat hij naar studentenhuizen, naar bejaardencentra, Gewoon op straat, in de kroeg, uh, misschien wel tijdens het bollen. Het maakt hem niet uit. Overal waar hij is, heeft hij dus zijn microfoon bij zich. En dan stelt hij die ene vraag. Wat betekent liefde voor jou? De liefdes, ik maak hem eigenlijk altijd met onbekende Nederlanders... maar nu heb ik een keer een bekende Nederlander, Kim Holland. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Liefde is voor mij ontzettend belangrijk. Het is voor mij het ultieme gevoel om alles met elkaar te delen... maar ook elkaar te gunnen dat je, dat je helemaal jezelf mag zijn. Dat vind ik het mooiste. Ik ben zelf ja, echt mijn ware liefde tegengekomen, 19 jaar geleden inmiddels... En ik kan nog zeggen elke dag dat ik op een bepaalde manier ja, nog echt steeds dat hele bijzondere gevoel uh, met hem koester. Nog steeds bij tijd en wijle echt verliefd. het ja. komt kom natuurlijk mede door alle, alle ja, spannende ervaringen die ik uh, meemaak. Maar nog steeds werkt dat zo. Ja, is heel bijzonder. Ja, want leg even uit. Misschien dat, ik denk dat een hoop mensen je wel kennen. Maar er zullen vast mensen zijn die je niet kennen. Kim Holland, ja... Ja. Wat doe je? Eh, nou, ik eh, ben eh, ja, eigenlijk bekend uit de porno. Inmiddels eh, ben ik producent en maak ik heel veel eh, Nederlandse films. Ja. En in mijn relatie past dat dus perfect. Hij vindt het heerlijk om mij zo te zien. En eh, ja, ik denk dat als je elkaar daarin gevonden hebt, dan, dan heb je de meest bijzondere relatie. Dan moet je wel een hele sterke band volgens eh, mij met elkaar hebben. Ik denk dat het ook alleen maar kan als het ook elkaars fantasie is. Ik zeg maar, vind het heerlijk om met meisjes te vraaien. Uh, hij vindt het leuk om hey, de jongens te zien. En die hey, ik sta bij jou, jou nog open, weet je dat? Hij trots is, ik, ik zie hier een rode, rode lamp bromen. Ik, is moest, de, de, ik de moet de Olon uitzending nu opnemen. Dus, dus ik weet niet of het ja, dan, dan bij je jou er niet doorheen komt. Dat moet eigenlijk zo'n klik okay, met elkaar je. zijn. Als je elkaar daarin gevonden hebt, dan zou ik zeggen dat knuffelen is voor ons altijd nog elke avond een heel belangrijk punt. En het heeft niks met seks te maken. Dat heeft nee. gewoon... Uh, in dat moment gewoon te maken dat je zo blij bent dat je met elkaar en van elkaar kan genieten. En, en seks is eigenlijk het wel lustige gevoel, het dierlijke gevoel, wat ja, zo makkelijk op te roepen is. Als je gek op iemand bent, Daar ga je er gewoon voor. Uh... Maar is dat andersom ook zo? Doet hij dat ook? Uh, ja, maar eigenlijk zijn de dingen die we doen, uh, met, zonder de camera erbij zijn we altijd samen. Ik doe nooit iets los van hem zonder de camera erbij. Dat is niet dat... zo van als je een keer vrienden op bezoek hebt, dat jullie dus, even lekker even... Ik ga nooit vreemd. Nee, want dat is natuurlijk wel de key van je verhaal. Want dan zou vertrouwen... Oh, maar wacht even, je scheidt dus wel zeg maar wat, wat voor de camera, dat jij voor de camera staat. Maar camera uit, dan zijn er geen andere vrouwen of mannen in het spel bij jullie allebei. Ja, absoluut wel. Oh, dat wel? Ja, maar dan zijn we samen. Dus is... dan beleven we het als stel. En Om... dan kan hij nog wel of niet meedoen, maar dan beleef het als stel. Dus, Hoe moet ik me dat dan voor me zien? Er zijn uh, de vrienden bijvoorbeeld bij jullie thuis en dan kan jij in één keer bij wijze van spreken gaan liggen bollen met, met de vrouw of met de man. Nou, dan geeft hij het wel aan. Dan zegt hij wel van, ik vind het wel lekker om jou... Uh, bezig te zien. Ja, om, om jou bezig te zien. Maar sterker nog, vorige week bijvoorbeeld, uh, hadden we een meisje wat ik op de kamersoeter had ontmoet. Die had nog nooit gekust met een uh, vrouw. Dus ik had met haar gekust, ik had tegen haar ja Gewoon gezegd van, joh, als je het leuk vindt, kom je een keer gezellig naar Antwerpen. Gaan we gaan gewoon gezellig wat drinken met elkaar. En ja, we gaan gezellig een drankje drinken in de cocktailbar. Eén drankje maar. En we gaan naar huis. En het ontstaat. Ja, en dat zijn de allerlekkerste momenten die, die ja, zo uniek zijn. En ook voor mij uniek zijn. Ja. En dat ik nog steeds na al die tijd ja, als heel bijzonder kan ervaren. Heel trots ben dat ik dat mee kan maken. Liefde voor je man. Wat vind je zo mooi hem eigenlijk. Ik vind buiten, het, ik, buiten seks ja, en dat je alles hij, mag hij is, en alles kan. Hij is super creatief. Yeah. Hij is ook zanger in een band. Hij is, uh, hij is een levensgenieter, net als ik. Uh, we hebben, kan bijna zeggen, praktische dezelfde smaak in dingen yeah. die we leuk vinden. Of het nou om muziek gaat. Of ja, daar kun je elkaar ook maar net in, in treffen. En wat, mij, wat ik ook altijd zo betovend vind, hij weet altijd alles, dat vind ik ook altijd zo mooi. Ik ben altijd iemand die graag dingen vraagt en dat iemand antwoord geeft. En in alle opzichten, ja, hij heeft me zo wereldwijs gemaakt. Hij heeft echt de allereerste stapjes met mij gemaakt, de eerste keer de disco in. heb ik met hem gedaan, toen was ik verdorie 324. Ik ben wel nooit in een disco geweest. Alles heb ik met hem meegemaakt. Dus hij heeft mij, ja, eigenlijk een beetje, ik zeg wel eens dus letterlijk, je bent mijn ademschatje. Maar zo kan ik het af en toe echt voelen. En hij beneden me adem, nog steeds. Een mooie liefde volgens mij. Ja, eigenlijk. Heel weinig mensen die zo'n bijzondere relatie hebben als wij zo vrij kunnen zijn. En eigenlijk zo ontzettend gebonden in je hart met elkaar. Kim Holland in uh, Joris en de liefde. Dat is een keer wat anders. En dat ging uh, nou, een beetje de, de seks, drugs en rock'n'roll hier op Radio 1 met Kim Holland. Volgende week is er weer een yours in de liefde. En eerlijk gezegd kijk ik er nu alweer rijke halsen naar uit. Want ja, zomaar heb je Kim Holland erin zitten. Is toch leuk. Zometeen uh, schuift Luc aan, want dan begint zijn, uh, zijn show. Maar uh, daarvoor draai ik even ja, dit beentje. Ze zijn bezig met een nieuw album. Treden binnenkort in Nederland ook op. Maar dit is nog oud werk. En dit is mooi. Dit is heel mooi. Dit is Local Natives met Airplanes. The desk Local natives, onthoud het, onthoud het, echt te gek. En uh, airplanes, en uh, wie eigenlijk nou, misschien nog wel te gekker is. Vlugkikking. Heel goed. Ik ben blij dat je er weer bent, Luc. Ik ook, ik ook. Goedemorgen. Ik, uh, we zaten toen net tijdens deze plaat, die, die, die, ik vond hem echt heel mooi. Wat vind jij? Ja, ik vind het prachtig. Ja, nee, zeker weten. Zaten we een beetje te het is klagen. sfeervol. Ja, maar we zaten te klagen over het weer. Ja. En op zich past deze plaat wel bij het weer. Ja, nou, helemaal. Als je in de auto zit en uh, het regent, het is koud. En dan hoor je op je raam. Ja, uh, ja, het is verschrikkelijk weer buiten. Ja. Echt verschrikkelijk. Ik, ik, ik heb er een beetje last van. Hoe, hoe, hoe kan ik, dat? Ik ben een beetje zagrijnig Een beetje winterdepressie. Ja, ik, ik ja ik had oh. het er vandaag met iemand over. En die, die zei, ik, hij zei van, ik heb last van een winterdepressie. Toen zei ik, hoe oh, kan dat nou? Je is bent dat? jong, je bent 24, kom op, het leven lach je tegemoet. Ja. Ik heb het uh, ook een beetje. Ja, nee, maar het kan ook wel. Het is niet zo, ik bedoel, als je, je ziet weinig zon en het regent de hele dag. En het is de, ik, ik was in Twente en daar en dat, dat was wel aardig weer. Maar hier, volgens mij, hier in de buurt, uh, heeft, in, in de buurt uh, van Hilversum heeft het de hele tijd geregend. Ja, het heeft denk ik... Uh, maar oh, ongeveer 80% geregeld. Ja, nee, daar krijg je vanzelf een winterdepressie van. Ja. Dat kan gewoon niet anders. Nee. Nee. We hebben helemaal geen tijd meer, Luc, voor onze uh, Voor de rubriek, cadeautjes? Voor ja. de cadeautjes. Doe we zo de cadeautjes nog Ja? Even. Ja. Oké, okay, top. Zometeen uh, start met Luc en dan gaat hij weer helemaal los. 0800-1121. MUZIEK ja.